Maar het kabinet heeft geadviseerd om studenten niet te helpen. Volgens Nieuwsuur gaan de meeste studentensteden daarin mee. Alleen in Delft en Zwolle krijgen studenten binnenkort eenmalig 1300 euro. En de door Nederland georganiseerde expeditie in Spitsbergen is afgelopen. Vijftien wetenschappers deden de afgelopen weken daar onderzoek naar klimaatverandering in het snelst opwarmende gebied op aarde. Een van de onderzoeken gaat over het meten van de hoeveelheid plastic in de Noordelijke IJszee. En verslaggever Helene Ecker ging mee en had niet verwacht dat er zoveel plastic gevonden zou worden. Ik vond het echt schokkend om te zien dat je zelfs op, op maar hele kleine stukjes strand he, van, van eilanden waar helemaal niemand woont, waar geen enkele weg naartoe is, geen enkel vliegveld, niks, dat je daar dan wel toch grote stukken plastic vindt en niet eens een beetje, maar grote tassen vol. Alle info die is verzameld onderzoeken de wetenschappers verder in Nederland. En het weer nog. Vandaag droog en veel zon. Het wordt maximaal een graad of 22 in het noorden. En in Zuid-Limburg kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. het langzaam tussen Badhoeverdorp en Amstelveen-Stadhart. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu Zandvoort uit Zandvoort.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 El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 Mooie oud-Hollandstalige muziek. En als eerste Josefina Johanna ...roepnaam naam de Lamar.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 Waar is het op de wereld zo vrolijk? Gezellig en oorlijk! Waar heb je op de hele armband meer versier? Ruis ik eet en verdier! Waar wippelen de mooie rokken, Waar krullen de lakken? Waar is de gehaaide kleed? En waar heb je de mannen van een blut die zit? Want er zal het hart van God komt met me slaan. In de Jordaan In onze enige Jordaan Daar is het enigst plekje Waar ik dood wil van Als lange het Sasseling haar gaan draaien en dan En eerst de en Waar leer je dan maar pas kennen? En waar ah je ja, Waar, waar je geen blauwe zwam? En waar begint de van Amster.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 Oh, dank u. Ik ben de naam van Spanje Rembrandt. MUZIEK MUZIEK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 Die toch al zo sa Ons vierjemandje en en we willen ons lijntje vreemd, dus dienen dat hoort erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want zeggen ze als Jean major, ons verlof pas voor, zegt hele cel, ik dank je wel, en we gaan er bij vandoor. Twee maal 24 uur. Bij de boeren gaan s'avonds met de kippetjes op stok. Wij staan als goed soldaat, nu voor ons land paraat. Soms vinden wij onszelf eens op, en soms een prikkeldraad. Ze vreden spolitiek, politiek met Holland voeren. Wij dienen zonder. Op een schaar van zes en klaar voor Nederlands hier bevond. En we willen ons landje vrij, dus dienen dat hoort erbij Maar als we met verlof gaan zijn, we als een kind zo blij Want is dus als Jan-major, ons de verlof pas voor Zegt hele cel, ik dank je wel en we gaan er van door. 2 maal 24 uur Vrij van en van Marseille. and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 ik danste met haar alleen tot diep in de nacht. Wij zachte muziek in een baan. De zon ging al op toen ik die schat naar huis toe bracht. En heel verliefd zei ik weer tegen haar.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 Dansen dancing as a awesome ballerina I'm dancing as a signorina Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso sì, si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano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 C. Calypso Siciliano Calypso I Calypso I Calypso Italiano Calypso C. Si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano Calypso Calypso, si, Calypso, Siciliano Italiano, Siciliano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 om te zien of er rondvaartbootjes komen.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 Opgericht in echt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 Goed je wat zingen is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort, omdat we tegenvieren, zoals morgens smorgens vieren, omdat het dan pas echt gezellig wordt. We zingen dan van troelala, troelala, la. we zingen dan van troelala, la.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 Holla omba omba omba, holla omba omba omba, holla omba omba omba, holla omba omba omba, Die omba Wie heeft die nasen frei?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 een hart, dat is niet meer te stoppen. O la di o di o, o la di, -di o o. Hoe je heette, dat ben ik vergeten.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 Aan de barren zingen allemaal het hoogste lied Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet Pros, pros, kamerad, los, los, Kamerad, los, los, los, pros, We nemen er nog eentje, daarom pros Pros, pros, kamerad, los, los, kamerad Pros, pros, nemen er nog eentje, daarom pros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 Verzet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 Neem in je leven strijd en verzeil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 Bedro.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 Spruis nu, hier op de lokale oorlogs van zo wordt met. Het is net zo... je zegt. S'morgens in het straatje, maak de buurt... een praatje, al de vrouwen... zijn present...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 Eens een zonnetje. En daarvoor Rory Kees prijzen, maar het is net zo je zegt. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort...